1 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. De, de bij is populair. Populairder dan ooit, misschien wel. Per jaar komen er honderden nieuwe imkers bij. En daarom een werklunch meteen met de imker Frank Kales. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Jan van den Putten. Goedemiddag. Dijsselbloem sluit nieuwe bezuinigingen op zorg en sociale zekerheid niet uit. VNG klaagt over afspraken in het Zorgakkoord. En in Spanje is de werkloosheid nu ruim 27 procent. Vooral in het zuiden is er zon. Er is ook nog kans op een bui en het wordt 18 tot 22 graden morgen. Dan gaat het regenen en de wind draait naar het noordwesten en het wordt fris 10 tot 12 graden. Er zal misschien ook extra bezuinigd worden op de zorg en de sociale zekerheid... als de economische cijfers in augustus tegenvallen. Dat heeft minister Dijsselbloem gezegd in de Tweede Kamer. Het is ook onvermijdelijk. Als we moeten bezuinigen, kunnen we niet zeggen, zorg en sociale zekerheid doen nu niet meer mee. Want zoals u weet is dan tweede helft van mijn begroting uh, uh, onbespreekbaar geworden. Het Centraal Planbureau komt in augustus met nieuwe cijfers over de economie. En dat moet blijken of er extra maatregelen moeten worden genomen om het begrotingstekort volgend jaar onder de 3% te houden. Dijsselbloem zei dat hij nu al met oppositiepartijen om de tafel wil om te verkennen wat de mogelijkheden zijn om extra te bezuinigen. Ja, en dan ligt er het zorgakkoord eh, dat eh, gisteren is gesloten. En daar is de Vereniging van Nederlandse Gemeenten niet te spreken over. Volgens voorzitter Annemarie Jorisma van de VNG gaat dat akkoord ja, over de rug eigenlijk van de gemeente. Mevrouw Jorisma, goedemiddag. Goedemiddag. Wat zit u het meest dwars aan dat zorgakkoord? Nou ja, het is toch wel heel bijzonder als je in het zorgakkoord leest de maatregel... 2014 om nieuwe cliënten in de WMO geen huishoudelijke hulp meer te verstrekken, zal geen doorgang vinden, dan denk je, nou, dat is mooi. Maar dan zit er een financiële bijsluit erbij. Van gemeente zal in 2014 een bijdrage gevraagd worden ter dekking van het niet doorgaan van de maatregel om nieuwe cliënten in dat jaar geen huishoudelijke hulp te verstrekken. Dat betekent dat wij gewoon 89 miljoen minder krijgen in 2014. En de staatssecretaris belooft het volk en de Kamer dat het recht wel behouden blijft. Zo kan het natuurlijk niet. Nee, de gemeente moet dan dus, die, die bijna 90 miljoen uh, uh, ophoesten, zeg maar. En dat heeft u niet. En die hebben we dus gewoon niet. Uh, de, en, en ik meld het ook maar dat, zoals het is. Want alle gemeenten worstelen nu al ontzettend. En daar zitten we middenin met hun begroting voor volgend jaar. En het kan niet zo zijn dat nu plotseling uit de eigen gemeentelijke middelen... dus zeg maar nog een keer vanuit de gemeentelijke inkomsten... Uh, hier extra geld aangegeven moet worden voor iets wat gewoon door het Rijk bepaald wordt. Ja, want het geld is er niet. En u krijgt het weer over de muur gegooid. Daar hebben de gemeenten wel eens vaker over geklaagd. Wij krijgen alles maar op ons bordje. Hoe nou, kan dit nou dat... Op ons bordje vinden we niet zo erg, maar wel met de middelen die daarbij horen. En in elk geval horen wij dan ook in het overleg betrokken zijn... om te kijken of we daar ook mee kunnen leven. Nou, hier kunnen we echt niet mee leven. En u bent in dat hele voortraject van de, de, het zorgakkoord dus onvoldoende betrokken? Nou, ik vind dat er nog uh, redelijk ruim uit Dat onvoldoende kunnen we beter vertalen met niet. Ja, maar kun je ook weer zeggen, er blijven banen behouden. Mensen houden toegang tot de thuiszorg, dat willen gemeenten toch ook. Nee, maar als het geld er niet is, zou ik niet weten hoe we dat moeten doen. Ja. Want het geld hebben we dus niet. en Wij worden geacht het uit te voeren zonder geld. Dat kan dus niet. Banen kunnen niet zonder geld behouden blijven. Dat is toch wel het, het, het kardinale punt natuurlijk. Dat geld, nou hoorde we minister Dijsselbloem ook zeggen van... ja, het is onvermijdelijk dat er ook in de, de zorg weer aangepakt wordt... ook als we in augustus die cijfers zo slecht zijn. Hoe komen we hier dan uit, mevrouw Jorsma? Nou ja, voorlopig willen wij eerst van de staatssecretaris weten... wat hij nou eigenlijk precies heeft toegezegd. En het kan toch niet zijn dat hij een akkoord sluit... zonder ons, over ons en met ons geld, beter gezegd met niet bestaand geld. Dat is het eerste. En kijk, als er extra bezuinigd moet worden, dan vind ik, dat, dat, daar kun je over praten, maar dan moet het Rijk ook wel zeggen wat je dan niet meer hoeft te doen. Want dat hoort er dan wel bij. Als je zegt van ik moet bezuinigen op welke taak dan ook, dan is het wel prettig om te weten welke dingen je dan niet meer moet of kunt doen. Ja, duidelijk toch maar eens weer eens bellen met de staatssecretaris hierover. Mevrouw Jorisma van de VEG, dank u wel voor de uitleg. Graag gedaan. Goedemiddag. DigiD heeft nog steeds problemen vanwege een cyberaanval... is dat systeem nog altijd slecht te gebruiken. De dienst wordt sinds gisteravond door cybercriminelen bestookt... met grote hoeveelheden data, waardoor de servers overbelast raken. Dat zegt Logius, het bedrijf achter DigiD. Nou, wij uh, hebben inmiddels een aantal aanvallen achter de rug... vergelijkbaar met de banken en de KLM. Drie tot vier aan grote aanvallen inmiddels geweest... En het lastige bij deze aanvallen is, je weet niet of je er echt van af bent. DigiD is de digitale handtekening die mensen kunnen gebruiken bij overheidsdiensten. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken is de privacy van DigiD-gebruikers niet in gevaar. En u weet het eergisteren, toen was er ook al een cyberaanval op DigiD. De werkloosheid in Spanje heeft een nieuw record bereikt. Zo ruim 6 miljoen mensen zitten daar nu zonder baan. Correspondent Jessica van Spengen, hoe komt het dat er nog steeds geen herstel in zit? Ja, de Spaanse economie zit nog steeds in een recessie, eigenlijk al zeven kwartalen op rij. Dit eerste kwartaal was er een mindere krimp en dat zou komen omdat de export wel wat toeneemt. Maar de binnenlandse consumptie neemt nog steeds af. Mensen zijn wat voorzichtiger met geld uitgeven. En er zijn natuurlijk ook veel mensen die het gewoon even minder te besteden hebben. Er zijn namelijk ook nu 2 miljoen gezinnen waar gewoon niemand meer werk heeft. Ja, en dan valt er niet zo heel veel uit te geven natuurlijk. Nee, hoe rooien mensen het? Wat doen mensen dan om toch in leven te blijven, zeg maar? Er zijn niet zo heel veel officiële cijfers van... maar het is niet zo dat je die 6 miljoen mensen aan de straten ziet. Wat heel erg opvallend is in Spanje, is de solidariteit. Mensen worden opgevangen door hun familie. Bijvoorbeeld jongeren die geen werk hebben, blijven langer thuis wonen... teren letterlijk op de zak van de ouders of eventueel zelfs op het pensioen van oma. En er wordt zwart gewerkt. Hoeveel? Ja, dat is natuurlijk niet duidelijk, maar het moet gebeuren... Want uh, er zijn anders geen mogelijkheden voor mensen. 6 miljoen mensen zonder baan, 27 procent van de beroepsbevolking. Wat kan de regering doen om daar uh, verandering in te brengen? Dat horen we morgen. Premier Rajoy komt dan met nieuwe maatregelen. Hij wil de economie stimuleren, zegt hij. Hij wil zorgen dat Spanje uit die recessie gaat komen. En ook in de hoop om iets te doen aan die enorme werkloosheid natuurlijk. Maar hoe, dat is de vraag. De regering probeert al een tijdje eh, om het eigen ondernemen dan maar te stimuleren. Ervoor te zorgen dat mensen een, een eigen bedrijfje beginnen. Maar dat is natuurlijk ook een risico in een tijd van crisis. Um, hij zei wel, we komen niet aan de belastingen. Dat is natuurlijk vooral om ervoor te zorgen dat mensen niet nog minder te besteden hebben. Niet nog minder kunnen uitgeven. Onze correspondent in Spanje, Jessica van Spengen. De president van Servië, Nikolic, heeft in Bosnië vergeving gevraagd. Voor onder meer de misdaden die zijn begaan in Srebrenica. Nikolic is omstreden omdat hij ontkent dat de massamoord in Srebrenica... genocide was, zoals het Joegoslavië-tribunaal heeft vastgesteld. Die ontkenning neemt hij in een interview met een Bosnisch tv-station niet terug. Maar hij biedt wel excuses aan voor de moordpartij in de vroegere moslim-enclave. Enkele fragmenten uit dat interview met Nikolic zijn gepubliceerd. Het hele gesprek wordt uitgezonden op 7 mei. En daarin kondigt de president van Servië ook aan dat hij Srebrenica gaat bezoeken. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Een paar honderd gevangenbewaarders demonstreren in Den Haag. Staatssecretaris Steven wil gevangenissen sluiten. En volgens de Alpha Cabo gaat dat ten koste van 3700 banen. Bart Kamphuis is in Den Haag. We hoorden vanaf het Malieveld. Maar de demonstratie heeft zich inmiddels verplaatst naar het Spui. De mensen hier zijn in afwachting van staatssecretaris Steven... die zometeen hier zal verschijnen om een petitie in ontvangst te nemen. Maar hij moet wel beseffen... Hij heeft gestreden voor zijn paantje vorige week. En nu doen jullie het. Er moet bezuinigd worden, dat ben ik het absoluut me eens. Maar uh, er zijn wel uh, betere manieren voor. Op uw t-shirt staat PI Hogeveen sluiten met een vraagteken. Ik denk dat u zelf het antwoord wel heeft. Nee, natuurlijk niet. Maar je gaat niet iets bezuinigen. Je gaat iets weg, wegsaneren wat, uh, waar net geïnvesteerd is. En ergens anders weer opnieuw gaan investeren. Uh, dan doe je dubbel op. Uh, we noemen geen bezuinigen. Binnen onze vestiging, het SRC, de 150 FTE's eruit van de 450. Staat uw baan ook op de tocht? Onze baan staat ook op de tocht, ja. In 2018 zullen we moeten sluiten. Denkt u dat u nog een kans maakt om die plannen van tafel te krijgen... of om die plannen te verzachten? Nou, de hoop is nog groot, maar of het gaat lukken... U, u bent vandaag aan het staken. Worden de gevangenen nog wel bewaakt? Tuurlijk, ja? tuurlijk. Ja, daar zorgen wij voor. Voor de dat collega's die niet hier zijn vandaag? Ja, er zijn voldoende collega's uh, in P.I. Dordrecht om uh, voor de gezang, gevangenen te zorgen, ja. Staat uw baan op de tocht? Uh, van mij nog niet, nu nog niet, nee. nee. Maar ja, je bent hier om de andere collega's te steunen natuurlijk. Er moet bezuinigd worden, zal dat antwoord zijn? Ja, dat klopt. Er zijn ook allerlei uh, ideeën al geopperd... om de dertiende maand in te leveren, om minder uh, onregelmatigheidstoeslag te ontvangen. U wil wel inleveren om uw werk te behouden? Als ik mijn werk kan behouden, wil ik zeker inleveren, ja. Ja, absoluut. Betogende gevangenbewaarders zien een bijdrage van Bart Kamphuis. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat onderzoek doen naar de vleessector. Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken wil dan wel eens weten waar het misgaat... en hoe er een eind kan komen aan de vleesschandalen. Dijksma legt uit wat de raad moet onderzoeken. Wat zijn nou de risico's die in de vleessector zitten? En daar wil ik ook specifiek aandacht hebben voor de publieke en de private handhavingscontrole- en kwaliteitssystemen. Wat bedoelt u daarmee? Nou, er zijn heel veel systemen waarbij bij de slag bijvoorbeeld of bij het uh, vervoer in die sector er natuurlijk gewoon gecontroleerd wordt. Soms door de overheid, maar soms ook door het bedrijfsleven zelf en is op die controle, controle voor de overheid uh, georganiseerd. En de vraag is of dat goed loopt. En waar moet de onderzoeksraad dan vooral op inzoomen wat u betreft? Nou, we hebben een breed onderzoek gevraagd naar de hele keten en naar de risico's en eigenlijk de zwakke schakels uh, daarin. En daarbij geldt dat we zowel uh, aandacht willen vragen voor datgene wat er in de bedrijven gebeurt, maar ook hoe de overheid daar met die risico's is omgegaan. En waarom uh, hecht u eraan dat het uh, zo breed en zo'n groot onderzoek uh, is? Nou, onze voedselketen is veel te belangrijk om ter discussie te staan. En om die reden hebben we de onderzoeksraad gevraagd onderzoek te doen. Want hard optreden tegen incidenten is niet genoeg. En we moeten echt de zwakke plekken in het systeem blootleggen en aanpakken. Heeft u uh, garanties dat we nu het ergste achter de rug hebben? Of, of kan er morgen weer uh, een affaire opduiken? Ja, die garanties die kan ik niet geven, maar ik wil wel af van het reageren op incidenten. En dat is precies de reden waarom ik ook die onderzoeksraad gevraagd heb. Kijk nou eens gewoon naar die sector en waar zitten problemen. Want je kan steeds opnieuw van dag tot dag willen reageren op incidenten. En fraudeurs die pakken we hard aan. Het openbaar ministerie die zit uh, er bovenop en die gaat uh, ongetwijfeld ook haar eigen werk daarbij doen. Maar het is echt veel verstandiger om naast die harde aanpak. Pak van die incidentele uh, problemen ook gewoon een structureel uh, voorstel uh, met elkaar te maken. En daarvoor moet je toch precies weten hoe de vork in de steel zit. Staatssecretaris Sharon Dijksma in gesprek met politiek verslaggever Margreet Boer. Sport. Nou, het ging goed allemaal met, uh, tot, minst, tot nu toe met de Nederlanders op de Europese kampioenschappen judo in Budapest. En uh, Ayot Kloosterboer die zit daar. Uh, Ayot, hoe gaat het? Hoe is het verder gegaan? Ja, het kan snel gaan in het judo. Want er zijn er ook alweer twee uit van de vier. Uh, voor Jasper de Jong is het toernooi al snel afgelopen. Hij verliest in de eerste ronde van de Portugees Olejnic. En ook voor Birgit Ente is het uh, klaar. Die kwam in de tweede ronde G.I. Cohen tegenuit Israël. En uh, let even niet op: loopt tegen een schouderworp aan en verliest de partij. En verlicht eruit na twee potjes. Ik kijk nu naar uh, Jeroen Mooren. Die staat in de kwartfinale. Want die heeft in de tweede ronde. Gewonnen van een Moldavië. Dat was een taaie klant. Maar uh, Mooren was veel beter in het grondgevecht. Daar haalde hij zijn kracht uit. En uh, gooit in dat laatste minuut van de partij naast op de zij. Half punt. Houdt hem daarna in de houtgreep. Waar de Moldavië dan niet meer uitkomt, dat betekent zijn tweede Ippon. Nu staat hij dus in de kwartfinale tegen jean de judoën, sterke Zwitser, in de kwartfinale. En daarmee wordt de kans voor Jeroen Nooren om een plak te halen uh, al redelijk groot. Want mocht je namelijk deze wedstrijd verliezen, dan krijg je de kans nog via de herkansingen. Hebben we hebben nog Sander Verhaag in de klasse tot 57 kilogram. Die stond uh, voor een moeilijke opgave tegen de Roemeense Caprioriou. Die heeft uh, zilver gewonnen op de Olympische Spelen van Londen. Maar ze stunt en wint van die Roemeense. En komt dus ook in de kwartfinale straks in actie. Zijn er vragen dus mooi door. Hartstikke goed. Eilkloosterboer, dank je wel. Het is 14 over 1. Uh, waar loopt het vast op de weg? Dat weet Jolanda van der Velde de ANWB. Jan, het loopt vooral vast net over de grens in België... op de E19 van Breda naar Antwerpen. Het is een aanrijding geweest met ook een vrachtwagen daarbij. Lange file staat er nu... Ben je op weg naar Antwerpen is het beter om, om te rijden via Bergen op Zoom. En verder nog een file bij Rotterdam. Op de A20 van hoek van Holland naar Gouda. Tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht 2 kilometer. Dankjewel. De hoofdpunten van het nieuws. Dijsselbloem sluit nieuwe bezuinigingen op de zorg en de sociale zekerheid niet uit. Als de cijfers in augustus tegenvallen. De VNG Bedankt. klaagt over afspraken. Doei in het Zorgakkoord. Voorzitter Joritsma wil meepraten. Want de gemeenten draaien op voor die bezuinigingen van het Zorgakkoord.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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Een werklunch met professioneel imker Johan Kalis. Want de bij is populairder dan ooit. Onze reportageserie in de praktijk speelt zich deze week af bij een TBS-kliniek. Daar wordt door patiënten ook gewerkt op bijvoorbeeld houtwerkafdeling. houtbewerkafdeling. Voor TBS'er Nico is het werk onmisbaar geworden. Ja, dat is voor ons, of voor mij persoonlijk, is dat heel waardevol. Ik bedoel, we hebben therapieën, we hebben allerlei dingetjes... maar het werk is wel hetgene waar ik voor leef. het maakt me gewoon blij. En zometeen na half twee is Stand.nl. De stelling dan, de bezuinigingen in de thuiszorg gaan te ver. Bent u daarmee eens of oneens? sms dan naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen, 0800-1101. Stem op onze website, is een mogelijkheid, www.stand.nl. U mag eens of oneens twitteren. En u kunt ook reageren via de gratis te downloaden Stand.nl-app. Dit is Radio 1, de werklunch. Ja, de bij is populairder dan ooit. Per jaar komen er honderden nieuwe imkers bij. En het beestje is zelfs ingezet uh, voor een Europese campagne van Greenpeace, namelijk tegen pesticiden. Johan Kalis is al jarenlang professioneel imker. Welkom. Ja, uh, dankjewel. U wist wel... dat al he, dat die bij uh, een bijzonder beestje is. <laughs> ja, nee, ik heb al heel lang bij, inderdaad. Als klein jongetje al. En. Uh... Uh, pff, sinds 1989 ben ik uh, beroepsmatig met die bijen bezig. Eerst als uh, onderzoeker op de Wageningen Universiteit. Daar heb ik gewerkt aan uh, exotische parasieten van roameid. En daar heb ik eigenlijk nog steeds plezier van. En sinds een jaar of 16 inmiddels heb ik samen met mijn collega een uh, imkersbedrijf. Ja. En, en kunt u daar goed van leven? Daar gaat hartstikke goed. Ja. Elke ochtend leggen we wel honing op de boterham. Zo, ja, precies, hebben we ook. Nou, de honing is niet het uh, allerbelangrijkste product van ons bedrijf. Wat we uh, eigenlijk doen, is met name, is het leveren van een soort uh, dienstverlening. Uh, onze bijen die zet, worden ingezet voor de bestuiving van allerlei gewassen. En dan moet je denken aan allerlei snijvruchten zoals courgette, paprika, aubergine. Uh, maar vooral, en dat is de grootste bulk van het werk wat wij we doen, dat is de teelt van groentesaden, Dus veredeling en teelt van groentesaden. Dus uh, op dit moment zijn we bezig met uh, volken in te zetten voor allerlei koolgewassen met name. Rode kool, spruitjes. Ja, Oké, okay, maar, dus, dus, zeg maar ik heb een boerderij en ik, ik plant daar rode kool of spruitjes? Nee, nee wij zitten de stap daarvoor. Bij de, okay. de, de, de boer die de koolplantjes op het land uitzet om kolen te groeien... die zal ons nooit zien. Uh, maar het uh, traject daarvoor daar wordt het zaadje geproduceerd... waarmee die koolplantjes worden gemaakt. En, en daar komen wij in beeld. De uh, teelt van uh, commercieel zaad is vaak hybride zaadteelt, heet dat dan. Dus dat zijn twee oude lijnen die bij elkaar in een isolatie worden geplaatst. En dan moeten ze dus het stuifmeel van de mannelijke lijn... Op de vrouwelijke lijn terechtkomen. En dat zaadje wordt gebruikt als saaizaad voor de productie van de kolen. Kijk aan. Dus uh, u komt dan, uh, stel ik me zo voor, met een bestelbusje voor. <laughs> dan komen ja. er van die bijenkasten uit. Ja, precies. Die, uh, we, hebben, we hebben natuurlijk standen over het hele westen van het land. En uh, we hebben ongeveer duizend volken, die orde van grootte. En uh, je moet je voorstellen dat in deze periode, joden van het jaar, zitten wij zo, uh, nou ja, tussen de vijf en de 600 volken weg in de uh, overal en nergens in de zaattelt. Dat is eigenlijk een heel leuk uh, uh, coöperatief uh, geheel, zo'n zaadtelt gebeuren. Want de zaadteler, dat is natuurlijk een bedrijf, maar die besteedt het zaadtelt ook weer uit aan allerlei tuinders. Waar wij dan uh, met die, specifiek met die tuinders komen om dat uh, bijenvolkje op de juiste ah. plek te zetten. En nog even hè, voor mijn beeld. Um, u, u gaat er dan heen, ik zeg het al. U rijdt er met die bestelbusje heen en dan wordt er zo'n bij bijenkorf neergezet. Maar, en dan wil, is het dan alleen maar gewoon uh, loslaten en het, het regelt zich verder vanzelf? Ja, het werk zit aan de voorkant. Dus, het uh, wijs... slapende rijk. <laughs> nou. Nou, het is hard werk in het seizoen hoor. Ja, voor die bijen. Nee, nee, nee. Als je zoveel volk hebt, dan moet je heel wat achteraan lopen. En, en daarbij komt, heel vaak, dat uh, één volk in zijn eentje in een, uh, een bepaalde isolatie. Dus dat volk moet per se. Uh, kwalitatief zo goed zijn, dat die inderdaad zorgt dat alle bloemetjes goed bezocht ja. worden en dat er een optimaal product uit dat uh, gewas komt. Want ja. dat, dat, wij zijn natuurlijk het sleuteltje uh, van de, deze hele machine en als ons sleuteltje hapert ja, dan is er geen zaad, dus dat kan niet. Dus u, u gaat ook alles wel eerst kijken wat daar nodig is? En dan, uh... Nee, het wordt besteld. Dus de, de, Bij de zaadteler is een selecteur en die weet precies wat hij hebben wil en die geeft ons een bestellijstje via de mail. Wij gaan dat op onze standen uh, voorbereiden en zorgen dat het volk van het juiste formaat in de juiste plek komt. Ja, dus dat is ook vooral het werk, die, die planning... Ja, dat dus ja. is een enorme logistiek. En u zegt, want hoeveel volken hebt u? Ongeveer duizend. Ja. Ja. Duizend bijenvolken. Hoe ja. groot is één volk? Als een uh, volk gewoon fatsoenlijk de winter uitkomt... heb je het over ongeveer 10.000 à 15.000 bijen. En ja. dan zit er nog ook heel veel broed in zo'n uh, volk... wat dus bijtjes zijn die in de maak zijn. Dat is ongeveer net zoveel. Ja. En, en is dat ook dan het werk? Dat, want nu duizend, maar kan dat zijn dat het over zeg maar, een jaar 2000 zijn? Of? Ja, we zijn ooit begonnen met 70, 16 jaar terug. Dus uh, het groeit elk jaar, ja. klopt. Ja. En, en moet u daar nog... Wat aan doen? Of gaat dat. regelt zich dat vanzelf? Uh, nou, je moet natuurlijk je, je, je werkwijze moet je aanpassen aan uh, de logistiek van zoveel volken. Uh, toen wij begonnen met. Uh, kwamen we uit het onderzoek, hadden we 70 bijenvolken. Wij vonden dat we daar hartstikke druk mee waren. En nu is het zo van. Ja, als we er 100 meer of minder hebben, dan maakt dat eigenlijk niet uit. Je, je, je, je manier van werken is uh, meer het controleren van de processen. als dat je elk volkje heel erg specifiek in de gaten moet houden, zeg maar. Ja. En. Um, ja, dan krijg je gewoon handigheid in de loop van de jaren. Dat is zo. Maar het is ook niet zo zeg maar, dat het ene volk beter is uh, dan het andere? Of zo? Uh, nou ja, het gaat dan vooral om formaat. Uh, in principe proberen wij... Uh, de volken zijn in principe gewoon hartstikke gezond. Alleen het ene is uh, vijf raampjes groot. En die is dus geschikt voor een uh, uh, bepaald vierkante meters uh, te bestuiven gewas. En de andere zit gewoon helemaal lekker vol. En die kan dus overal ingezet worden. Uh, ik zeg maar wat. Ja. En uh, die, we hebben bijvoorbeeld... Uh, er zijn kassen bij. Dat is gewoon één hectare met één gewas. En dan moeten er wel uh, tien volken in. Ja. En dan moeten gewoon goede grote volken zijn. Maar we hebben ook uh, isolaties van maar 25 vierkante meter. En dan hoeft er maar één raampje bij je met een koningin. En, uh, of een volledig volkje, maar dan heel klein. Want tien ramen bij je, ja, die zouden die bloemen stuk vliegen. Ja. Je wel, hè? Dat, ja. dat moet op maat... Ja. Nee, ook... maar dat je niet allemaal een naam geeft als ze geboren worden. <laughs> nee, gelukkig niet. <laughs> nou, het is wel grappig. Want, uh, het, het is natuurlijk een vrij anoniem gebeuren. Maar er zijn altijd uh, volkjes die een speciale geschiedenis hebben. Hè. Dus die heb je uit de heg van uh, een of ander restaurant gehaald. Of wat dan, ook, dan krijgt hij die, die naam. En ik vind het ontzettend leuk om zo'n volk af en toe weer tegen te komen. En te kijken wat de lotgevallen van zo'n volk zijn. Ja. Ja. Um, ik zei het al, hè, dat, dat uh, imker zijn, dat is erg populair. Maar dat zijn dus vooral ook amateurs die dan. Uh, ja. Ja. Nee. Ik zie je dan met zo'n pijp en een, een, een, een, een, een bekende beeld van de Imke. Ja. Dat is toch een heel andere tak van sport, lijkt me. Ja, uiteraard. Kijk, in Nederland uh, is denk ik, nou, laten we zeggen, meer dan 95 procent is is hobby-imkerij met, met uh, gemiddeld vijf ja. volkjes in de achtertuin. Maar de Bijhoudersvereniging zegt een record aantal nieuwe cursisten. 800 of zo. Ja, er is natuurlijk heel veel media-aandacht de laatste tijd voor uh, de bijen. En ik denk dat dat heel veel beginnende imkers ook in onze vereniging... Uh, uh, ik, ben, ik ben al sinds jaren dag uh, bestuurder van onze lokale vereniging in Lare Blarikum. Dat is vlakbij. Uh -huh. En uh, uh, dit jaar hebben we eigenlijk voor het eerst sinds een aantal jaren... een cursus georganiseerd. Die zit gewoon helemaal vol. Ja. En waarom en dat, vinden dat is, mensen dat, een, dat zo leuk? Dat is een landelijk beeld. Ja... Een bijenvolk is natuurlijk iets heel fascinerends. Hè? Dat, um, je hebt natuurlijk allerlei parallellen... kun je leggen met, je, met de menselijke samenleving. Mm -hmm. dat ze moeten samenwerken, want anders wordt het niks. Uh, koningin. De, de koningin, precies, om maar iets, iets te noemen. <laughs> en, en dat is natuurlijk een, een bijenvolk... Um, ja, ik weet niet of je daar nog graag een koningin zou willen wezen. Want het is natuurlijk de grootste trol van het uh, bijenvolkje zelf. ze mag alleen maar eieren leggen ongeveer. Uh -huh. en uh, nou ja, Dat is dus ook dan de enige dame die echt mag paren ooit, één keer. Dus ja, dat is, dat is toch niet helemaal om uh, over naar huis je, te schrijven. We kunnen niet alles doortrekken naar het uh, nee, echte nee, leven. Nee, gelukkig niet. <laughs> maar, uh, maar het is natuurlijk heel fascinerend om dat uh, te zien samenwerken. En uh, ja, zo'n zo zo bijenvolk uh, op zich uh, uh, alles bij elkaar is... Een, een soort uh, superorganisme. Een soort warmbloedig superorganisme. Dat broed is 35 graden. Dat komt alweer heel dicht in de buurt van onze lichaamstemperatuur. En het, de, de, de buitjes, de fourageerders... worden als vectoren naar buiten gestuurd... om ja. Uh, ja, gewoon uh, energie naar binnen te brengen... zodat het volkje uh, ja, kan groeien... en zich kan vermeerderen natuurlijk. Ja, ja. Um, de, dus populair. Um, nou is het dus op Facebook... en ook via e-mails komen al oproepen... Tegen, voor het tekenen van een petitie... om die bijen te redden. Hè. Greenpeace is bezig met een Europese campagne met de bijen. Ze zeggen dat pesticiden de bijenpopulatie vermindert. U, u zei daar net ook al iets over. Hè? Uw eerste werk was ook om om daar iets aan te doen, toch, in Wageningen? Nee, nee, nee, nee, nee. Dat, was, dat ging om een... Uh, uh, We hebben onderzoek gedaan aan een uh, exotische parasiet. Bijen in Nederland tot 1983 waren eigenlijk net koolmezen. Uh, je, je moest een kast hebben, uh, bijen erin en dan deed ze het vanzelf. Uh, vanaf 1983 is een exotische parasiet Nederland binnengekomen. Dat is de meid. Die komt van een andere honingbijsoort vandaan. Daar was een soort... Ja, uh, co-evolutionair uh, evenwicht mee. Er werd daar nooit als een plaag gezien. Maar uh, toen die meid is overgestapt door onderling contact... van die twee soorten bijen... Uh, bleek dat die heel schadelijk is voor onze bijen. Onze bijen zijn er, kunnen er eigenlijk niet tegen. Dus dat uh, is eigenlijk het grote gevaar van die bijen? Niet die pesticiden, zegt u eigenlijk? Nou, ik denk... Kijk, uh, insecticiden zijn natuurlijk nooit onze vrienden. Maar uh, ja, je, je moet er wel schade van hebben... Ervaren, voordat het je vijanden worden wat mij betreft. Ik bedoel, ik, ik zie niet zozeer een fundamenteel verschil tussen uh, insecticide... hoe dan ook, als, als ze maar zo worden toegepast... dat onze bijen daar geen schade van hebben. En, en dat is tot nu toe niet het geval, zegt u? Eigenlijk. Nou ja, ik, ik heb in onze imkerij uh, nog nooit onverklaarbare... verzwakking en wintersterfte gezien. Er gaat heus wel zijn volkje dood. De koningin gaat oversturen. Uh, onze volken worden ook vrij laat nog ingezet in het seizoen in de kassen. Die volken die dan eruit komen, die zijn wat verzwakt, wat gevoeliger voor uh, parasieten en dat soort dingen. Uh, maar onverklaarbaar uh, gekke uitval... dat hebben wij nog nooit meegemaakt. Nou, nee. Nee. U hebt het hartstikke druk met die bijen. Dus al bijzonder ja. dat u hier even een half uurtje <laughs> kon zitten. Ja, is, de, deze weken zijn voor ons de, de ja, belangrijkste ja. weken. We moeten heel veel volken prepareren om uit te zitten. Gauw weer terug naar de volken. Uh, dank dat u hier kwam praten over uh, deze kwestie. De bijen dus. En ik zeg nog even dat mensen op onze Facebookpagina... een mooi filmpje kunnen zien. Dat heet More Than Honey, een film over de bij. Heeft al veel aandacht getrokken. Nu ook te zien via de Facebookpagina van dit programma. Dank u wel. In de praktijk... De lunchverslaggever op werkbezoek. Deze week is Maarten Bleumers in de met sluiting bedreigde TBS-kliniek Oldenkotten. Het werk dat patiënten daar doen, is tegenwoordig meer dan wasknijpers in elkaar zetten, hoewel dat werk ook nog steeds wordt gedaan daar. Veel patiënten van Oldenkotten maken mooie dingen die bijvoorbeeld dan weer worden verkocht in de webwinkel van deze TBS-kliniek. Een van de patiënten die op de houtbewerkafdeling werkt, is Nico. Uh, ja, ik ben een, een soort stoelenmaker. Ik mag de naam even niet noemen. Waarom niet? In principe worden die stoelen niet, worden niet meer gemaakt. Nou. En we hebben tekeningen van machten dat we wel die stoelen kunnen maken. Wat betekent het dat u hier kan werken? Ja, dat is voor ons, of uh, voor mij persoonlijk, is dat, uh, heel waardevol. Ik bedoel, we hebben therapieën, we hebben allerlei dingetjes, maar het werk is wel hetgene waar ik voor leef. Dus ik kom een beetje terecht. Ik, bedoel, ik heb dit jaren niet gedaan. Ik heb uh, in de paardenhandel gezeten. En autohandel. En toen kwam ik hier terecht. En ja, dat is, uh, ja, is eigenlijk onmisbaar in het systeem. We lopen nu uh, de kapel binnen. Naast een katholieke, een boeddhistische en een islamitische geestelijk verzorger... is er ook een dominee op Olde Kotten. Dit is Jaap Jong. Ik zie geen biecht toe. Nee, mensen kunnen hier in, in vrijheid spreken over wat ze bezighoudt. En dat betekent dat er ook wel eens verhalen uit het verleden opgebiecht worden. Krijgt u door de verhalen begrip... Ja. voor wat er met deze mensen gebeurd is? Uh, dat is het juiste woord. Je krijgt het begrip voor. Je kunt het natuurlijk nooit goedkeuren. Maar het is inderdaad zo dat uh, van heel veel mensen... de verhalen over hun kindertijd werkelijk ten hemel zijn. Vorig jaar september ging een van de patiënten vreselijk in de fout. Tijdens zijn verlof verkrachtte hij zijn begeleider... en verstopte zich uren in een maïsveld. Dominee Jonk kende hem goed... De onzekerheid over het gedrag van een TBS'er op verlof is voor hem nog geen reden de deuren voor altijd gesloten te houden. Dat betekent eh, naast het feit dat dat inhumaan zou zijn ook dat je een groep mensen creëert die geen enkele hoop, geen enkel uitzicht, geen enkel perspectief meer hebben. En die dus daardoor een groter gevaar worden in een gevangenis of in een kliniek. Verdient iedereen een tweede kans? Absoluut. Hoe moeilijk of het ook is, het is ook een omgeving waarin je uh, te maken hebt... met veel bijzondere mensen met een bijzonder levensverhaal... die toch een tweede kans verdienen. Jammer genoeg zijn er ook mensen die al hun kansen uh, verprutsen. En dan houdt het een keer op. Merendeel van de mensen werkt heel hard om er toch weer wat van te maken. Monique Petit, jij gaat zeg maar over het, het werkleergedeelte hier in Kotten. Wat betekent dit? voor de patiënten. Uh, het is dus echt bewezen dat een goede daginvulling en een goede vrije tijdsinvulling uh, recidieve verlagend is en dat is natuurlijk de essentie van wat wij hier doen. Ik vind het prachtig, ik bedoel, uh, voor Monique hebben we ook op een gegeven moment een heel uh, walmeubel gemaakt voor thuis en dan krijg je er op een gegeven moment, komen ze met foto's van. Ja, dat is hartstikke leuk. Maar het maakt me gewoon blij. Maar binnenkort moet Nico misschien ergens anders werken en staat het personeel op straat. Peter Stegeman is voorzitter van de ondernemingsraad. Veel van de werknemers die ik heb gesproken werken al vele jaren in de kliniek. Peter zelfs al 21 jaar. En de eventuele sluiting raakt hem diep. Ten eerste kijken voor Olderkotten, dat is mijn eerste belang... om deze kliniek behouden te blijven. Maar er zit altijd dat andere achter. Het spookbeeld van uh, dat ik straks mijn hebben en houden gewoon kwijtraak. En, en, en met betrekking tot gewoon de liefde voor het werk. Als je het 21 jaar doet, dan zit dat heel diep. Ja. Um, het is een onderdeel van je leven geworden. Een heel belangrijk onderdeel, een mooi deel van je leven. En het wordt je afgepakt als dit doorgaat. Ik word er ook emotioneel van als je dit vraagt. Um, ik kan, dat kan er bij mij nog gewoon niet in. Het is nergens voor nodig om zo hard in te grijpen. Dit heeft de sector ook niet gewild. Absoluut niet. Stegenman loopt overigens samen met collega's mee in de demonstratie... die op dit moment in Den Haag aan de gang is... tegen de bezuinigingen dus bij justitie. Morgen de laatste aflevering vanuit TBS-kliniek Oldenkotten. Zometeen is er stand.nl. De stelling dan de bezuinigingen op de thuiszorg gaan te ver. Dit is Radio 1. Met het NOS Journaal hier is Ewout de Jong. Minister Dijsselbloem sluit niet uit dat er extra bezuinigd bezuinig moet worden... op de zorg en de sociale zekerheid... als de economische cijfers in augustus tegenvallen. Dan komt het CPB met nieuwe cijfers over de economie. Dijsselbloem wil nu al met de oppositie overleggen... over eventuele extra bezuinigingen... om het begrotingstekort volgend jaar onder de 3% te houden.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 President Nikolits van Servië heeft in Bosnië vergeving gevraagd... voor onder meer de misdaden die zijn begaan in Srebrenica. Nikolits is omstreden omdat hij ontkent dat de massamoord in Srebrenica genocide was. Bij zijn excuses voor de moordpartij in de voormalige moslimenclave neemt hij dat niet terug. De hoofdverdachte in de mishandelingszaak in Eindhoven... moet door België toch aan Nederland worden uitgeleverd. Het Hof van Antwerpen heeft bepaald dat de jongen van 17 naar Nederland moet. Maar aanvankelijk zou hij niet uitgeleverd worden omdat hij minderjarig is. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie, ah, Jolanda van der Velden. Veel vertraging momenteel op de route Breda-Antwerpen. Op de Nederlandse A16 staat voor de, knopen, voor de afrit Hazeldonk 2 kilometer. Op de E19 in België is het langzaam rijden tussen de grens en Minderhout. Heeft te maken met een aanrijding met een vrachtwagen. Op die E19 is nog één rijstrook dicht. Verkeer op weg naar Antwerpen kan het beste omrijden... via Roosendaal en Bergen-op-Zoom. Op de A27, Almere richting Utrecht... staat bij Beeldhoven 3 kilometer. Zijn kapotte vrachtwagen... De rechterrijschok is dicht. De N61 schoondijken Terneuzen is in beide richtingen bij Terneuzen dicht. Heeft te maken met de brug over het kanaal van Gent naar Terneuzen. En die blijft dicht vanwege een technische storing. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van der Berg. Sinds gisteren hebben we er weer een nieuw akkoord bij. Dit keer is het het zorgakkoord. En minister Schippers is daarover verheugd. Iets wat ik me niet kan heugen, dat zo ontzettend veel partijen uit de zorg van werknemers en werkgevers uh, een akkoord hebben gesloten uh, met het kabinet over een, uh, een belangrijke set van afspraken die ook wel uh, vergaand zijn. En ik ben ontzettend trots uh, erop dat we dat ook met elkaar hebben bereikt. Volgens de onderhandelaars, het kabinet, werkgevers en werknemers... zijn tienduizenden banen in de zorg gered. Maar er wordt nog steeds flink bezuinigd. Ook de huishoudelijke hulp van de thuiszorg moet het ontgelden. Is het terecht dat de regering en de vakbonden de dure thuiszorg aanpakken... of komen mensen nu zonder de benodigde zorg te zitten? Ik praat erover met Patrick Vey, die is onderhandelaar namens het CNV... CNV Publieke Zaak. Meneer Vey, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin, kort antwoord ja of nee. Hier komen ze. Ik heb met trots mijn handtekening onder het zorgakkoord gezet. Ja ik laat me als ik oud ben door mijn buurman verzorgen. Nee, thuiszorgmedewerkers kunnen elders aan de slag. Ja. Dan de stelling, en daarvoor roepen wij iedereen op om, om te reageren. De bezuinigingen op de thuiszorg gaan te ver. Dat is die stelling. Bent u het eens of oneens? SMS-stand naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800-1101. U kunt naar de website www.stand.nl. U kunt twitteren, eens of oneens. En u kunt die app downloaden, gratis, van stand.nl. En dan kunt u ook reageren en stemmen. Meneer Fey, de bezuinigingen op de thuiszorg gaan te ver. Eens of oneens? Eens toch een handtekening gezet? Ja, omdat we um, tienduizenden banen hebben kunnen redden. En uh, uiteindelijk maak je ook de afweging... Um, uh, wat doen we, uh, um, ga je voor wat je kunt uh, binnenhalen of ga, wil je uh, tot het uiterste gaan met het risico dat je met lege handen staat... en dat je het voor de mensen waar wij voor zijn, de werknemers in de zorg... dat je het daar niet goed voor doet. En wij hebben bewust, en vandaar ook het antwoord op de eerste stelling... met trots, ja, mm -hmm. de keuze gemaakt voor behoud van heel veel banen in de zorg. Ja. Er blijft nu 60% van het budget van de huishoudelijke thuiszorg over... en niet de beoogde 25%. Dat lijkt een mooie vooruitgang. Maar uh, is 40% bezuinigen dan toch niet heel veel? Is heel veel. En we hadden dat ook heel graag anders gewild. We hebben daar wekenlang uh, intensief overleg over gevoerd... met zowel de minister als de staatssecretaris. En uh, gedurende die weken um, uh, beproef je wat haalbaar is. En op het einde waren wij ervan overtuigd dat verder doorpraten uh, geen beter akkoord zou hebben opgeleverd. Mm. En 40 hè, dat, is ja, dat is een percentage. Maar wat, wat voor gevolgen krijgt dit dan in de thuiszorg? Ja, de uh, aantallen uh, daar... De, uh, daar krijg je niet van iedereen gelijke aantallen op. De minister noemde gisteren een, een, een, een aantal van 30.000 banen... die uh, verloren uh, gaan als er geen andere maatregelen komen. En dat is een verschrikkelijk groot aantal. Advocabo die niet heeft getekend zegt dat zijn er zeker 50.000. Ja, dat, dat getal wordt ook genoemd. Uh, maar weet u dat dan niet? Um, wij, wij zitten op diezelfde lijn. We denken dat het als de tegenval tegen de 15.000 kan lopen... Desondanks toch getekend? Ja, omdat in één zin erbij moet dat er meer dan 15.000 banen behouden zijn gebleven. En uh, als we dit niet gedaan hadden, hè, dan, uh, dan zou de, de ontslaggolf in de thuiszorg... In de, bij de huishoudelijke hulp vele malen groter zijn oh. uh, geweest. Nou, uh, hoorden we net Ewout de Jong, de nieuwslezer, het vertellen. Dijsselbloem heeft gereageerd uh, en hij zegt... Ja, misschien moeten we toch nog wel gewoon bezuinigen... Uh, ook uh, als, we, als we naar dat zorgverhaal uh, kijken... als de CPB-cijfers die we straks uh, verwachten tegenvallen. Ja, de, uh, hoe de politiek verder de komende maanden zijn beslag krijgt... dat, dat blijft altijd afwachten. Maar we hebben uh, zowel met de minister als de staatssecretaris... als alle werkgevers in de zorg... hele harde en duidelijke afspraken gemaakt. Die gaan meegenomen worden door het kabinet... Uh, bij de komende begrotingsbehandeling. Uh, en wij maken deze afspraken natuurlijk niet voor, uh, voor nu uh, alleen. Hè, we maken ze ook voor straks. En dat is ook een van de voorwaarden die we verbonden hebben... aan dit zorgakkoord. Onze leden, de werknemers in de zorg, moeten akkoord gaan en de politiek moet ook zijn afspraak houden. Wow. Oké, okay, maar dus als, als we straks die cijfers tegenvallen, u zegt, dan hebben we nu de afspraak met het kabinet dat dat in ieder geval niet meer banen gaat kosten. Precies. Ik ben benieuwd of ze dat overeind houden. Ja, wij zullen dat uh, als het bok op de is blijven volgen uh, natuurlijk. En uh, een boord is En we hebben geen reden uh, om, om uh, daar nu aan te twijfelen. Nee. Even iemand op onze site reageert. Die zegt uh, dat het uh, probleem nu bij de hulpbehoefenden neergelegd wordt. Omdat de meeste hulpbehoefenden op een paar uitzonderingen na... Uh, nu zonder, uh, heel beper of, of, nee, zonder of met heel beperkte thuiszorg komen te zitten. Wat vindt u daarvan als een opmerking? Het uh, is inderdaad zo dat we straks uh, meer zelf moeten gaan uh, doen. Uh, maar met de afspraken die we gisteren gemaakt hebben... blijft veel meer dan uh, de eerste bedoeling was... Uh, professionele huishoudelijk hulp beschikbaar voor uh, mensen. Het oorspronkelijke plan van het kabinet om de taak helemaal naar de gemeente toe te schuiven... en het geld achter te houden, maar 25 van het budget zou meegaan... is uh, veranderd. En dat is echt een belangrijke beleidswijziging. Uh, het kabinet kiest er nu voor. En dat is een veel betere uh, lijn hè, dan eerst uh, in het regeerakkoord was afgesproken om een heel belangrijk deel van de huishoudelijke verzorging... gewoon intact uh, te houden. Vandaar dat die banen dus ook overeind kunnen blijven. Uh, en, uh, maar goed, ook, uh, dat is ook het plan. Veel thuiszorgmedewerkers worden omgeschoold. Dat is toch ook heel kostbaar? Ja, maar dat is wel goed. Uh, omdat we leven uh, in een vergrijzende samenleving. Er is straks heel veel uh, uh, werk in de zorg. Er is ook behoefte aan uh, opge opgeleide zorgmedewerkers. Op het moment dat mensen... Uh, uh, in staat worden gesteld om bij te scholen, om te scholen... Uh, meer zorginhoudelijke kennis te verwerven... waardoor ze ook andere functies kunnen gaan vervullen... is daar in de maatschappij grote behoefte aan... en kan dat er ook voor zorgen dat mensen... Uh, veel makkelijker en beter aan het werk blijven. Maar wordt daar niet te veel belang aan toegekend? Want veel van die mensen zijn laaggeschoold nu... dus die zouden dus allemaal uh, ja, opleidingen moeten gaan doen ook nog eens een keer. Dat klopt. die heb je niet morgen klaarstaan nee. aan, aan een ander bed. Nee, en het is ook zeker zo dat niet iedereen in staat is... om uh, bij te scholen en op een hoger niveau... Uh, met meer zorgkennis aan, aan het werk te gaan. Maar er zijn wel degelijk ook groepen mensen die vroeger eh, niet de kans hebben gehad om eh, opleidingen af te maken of te beginnen. En die, eh, wanneer ze daar hulp bij eh, krijgen, eh, wel in staat zijn om eh, beter opgeleid eh, te raken... en dus ook andere functies in de zorg te gaan doen. En daar is straks nogmaals heel veel behoefte aan. Maar, eh, we hoorden daar straks in het nieuws burgemeester Jorisma van Almere... maar die is ook voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten. zegt, ja, wel raar, wij zijn helemaal niet in dit hele plan betrokken. We hebben niet mee kunnen praten. En zij is niet blij met het akkoord. vindt dat er veel te veel de druk op de gemeente nu komt te liggen? Ik begrijp dat eigenlijk niet, want uh, we hebben de gemeente ontzettend geholpen. Want er, zijn, uh, er gaan veel minder taken toe naar de gemeente. Er blijven meer zorgtaken in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de AWBZ. Hè. Er wordt, blijft meer betaald worden uit de Zorgverzekeringswet. En bij die taken die wel naar de gemeente toe gaan, zoals uh, de, de huishoudelijke verzorging, gaat veel meer geld mee. Dus ik denk dat er alle reden is voor VNG om hier blij mee te zijn. Ja, ze had blij moeten zijn, zegt u. Ja. Um, ja, het gaat nu vooral over de thuiszorg. Dat, dat springt er dan ook enorm uit. Deels gered, zou je kunnen zeggen. Maar uh, wordt dat dan niet gewoon doorgeschoven naar andere sectoren in de zorg? De afspraken die we gemaakt hebben, die, die zijn, zitten alleen in de zorg zelf. He, we konden niet ruilen met, met andere uitgaven van, uh, van de overheid. Uh, wat er wel gebeurt, is dat delen van de zorg ook kostbaarder worden. He, de, de tarieven zullen... Uh, Soms omhoog gaan. En dat betekent dat er dus meer geld beschikbaar komt voor het leveren van goede zorg. Um, en er wordt ook meer bezuinigd in de zorg zelf. Hè. Voor ons is het heel belangrijk dat verspilling ja. wordt tegengegaan. Ja. Dat uh, medicijnengebruik, wat veel te ja. duur is. Uh... Maar, maar de vraag is eigenlijk, van: he, door nu de thuiszorg uh, min of meer uh, ja, toch te redden voor een deel. Niet helemaal, maar voor een deel. Is het nu zo dat, dat elders in de zorg daar mensen last van krijgen? en Dat die nu ineens uh, gaan moeten bezuinigen? Nee, dat is niet het geval. Want ook elders in de zorg uh, hebben we goede maatregelen kunnen uh, nemen. Ik wil een hele belangrijke draad lichten. Dat is dat het voor veel meer mensen straks mogelijk blijft om goede zorg vanuit instellingen te krijgen. Het kabinet was van plan om um, uh, in de ouderenzorg, in de gehandicaptenzorg, in de geestelijke gezondheidszorg hele grote groepen en cliënten naar huis te sturen. Uh, op bewijzen die echt onverantwoord zou uitpakken. Uh, Ook daarvan uh, uh, hebben we afspraken gemaakt. Er zijn honderden miljoenen extra beschikbaar gebleven... om vanuit de instellingen hele delen van de zorg dus in stand te houden in Nederland. Mm -hmm. En Meneer Fey, het, het is dus blijkbaar zo dat als je die uh, nullijn uh, loslaat... Hè, dus, uh, uh, en, en zelfs misschien wel wat minder gaat verdienen... dat is beter dan nog uh, banen schrappen. Nee, nee, want uh, ook de nullijn uh, is nu definitief van tafel in de zorg. Er is wel een gedeelte van de uh, loonruimte... Uh, zetten we hiervoor in voor het banenbehoud. Maar de zorgwerkers in Nederland uh, die blijven uh, ja. loonsverhogingen krijgen. Ja. Uh, Oké, okay, dus dat, dat blijft gewoon doorgaan. Uh, dus, dus nou ja, dan is dat de, de beste keuze. Maar goed, u had, u had die handtekening al gezet. In tegenstelling tot de CABO. Wat vindt u van de argumenten van deze toch grote bond in uw business? Ja, zij maken een andere afweging. We hadden heel graag gezien dat ze meegetekend hadden. Omdat in, in moeilijke tijden, hè, en die hebben we nu eenmaal... het veel beter is om samen op te trekken. Samen als bond ook één front te, te vormen. Men kiest daar nu niet voor. Hè, en men hoopt dat de politiek, en met name de Eerste Kamer... dan alles gaat doen. En wij vinden dat een hele riskante strategie. Om niet zelf als vakbonden ervoor te zorgen... dat je zoveel mogelijk werkgelegenheid redt. Banen behoudt. En te hopen dat de Eerste Kamer, met name, dan het straks beter voor je gaat doen. Nee. Wij hebben daar niet voor gekozen. Nee. Uh, de, de patiëntenorganisaties zaten niet bij de onderhandelingen. En een kritiekpunt van het CDA is ook dat het Zorgakkoord vooral over banen gaat. En niet over patiënten. Bent u daarmee eens? Nee, want de uh, hele delen van de zorg blijven beschikbaar. En dan praat je over de patiënten, de cliënten. Wij uh, allemaal. Dat uh, je uh, veel uh, eerder dan eerst de bedoeling was. Uh, Toegang blijft houden tot de auto gezorgd. dat mensen die met een uh, handicap dat die goed verzorgd kunnen blijven. Dat, dat, dat gaat alleen maar over burgers en uh, patiënten en cliënten. Mm. Mensen vinden het toch ook gek, hè? dat merk ik op onze site ook. Mensen die daar reageren ze zeggen, ja, ik heb niet op uh, meneer Fey gestemd uh, bij de verkiezingen, ik heb op een politieke partij gestemd. En nu gaat hij met zijn uh, collega vakbonden en de werkgevers gaan ze aan tafel met het kabinet en komen met z'n akkoord. En we hebben dat maar te slikken. Nou, uiteindelijk zal de, de, de Tweede en Eerste Kamer hè, hè, zal besluiten moeten nemen. En dan gaat het over de budgetten die beschikbaar zijn voor de zorg. Gaat het gaat over de regels hè, die bepalen waar welke zorg beschikbaar kan komen. En wij hebben gewoon ons werk gedaan door met de minister en staatssecretaris... afspraken te maken over de werkgelegenheid. Dat is iets wat, wat vakbonden altijd al gedaan hebben en ook altijd zullen blijven doen. Ja, maar ja, goed, het draagvlak van die vakbonden is wel wat afgenomen in de loop der jaren. Wij uh, weten dat uh, uh, wanneer wij afspraken maken... we veel meer steun hebben op die afspraken... dan uh, alleen het ledental van de vakbonden. Uh, we, we toetsen dat ook, ook, ook, ook vaak. En uh, als vakbondsleden ja zeggen... dan is het in bijna alle gevallen zo... dat ze de, uh, ook alle werknemers daar ja tegen uh, zeggen. Andersom natuurlijk ook. Goed. We gaan eens kijken wat onze luisteraars vinden. Uh, u blijft meeluisteren. Dan kom ik zo meteen graag bij u terug om de reacties door te nemen. Patrick Vey, hij is onderhandelaar namens het CNV... Bij dat zorgakkoord geweest. De bezuinigingen op de thuiszorg gaan te ver, dat is de stelling. 78% is het eens met die stelling, 22% oneens. Daar hebben 935 mensen gestemd. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag meneer. Uh, u spreekt met mevrouw Benaar uit Rotterdam. Dag mevrouw. Ik heb vorige week vrijdag een brief gekregen van een zorgkantoor, Aafje dat ik mijn hulp hield. En uh, de begintijden waren precies hetzelfde. Verder stond er niets bij. En de andere dag kreeg ik een brief van de gemeente... dat ik binnen nu en een jaar opnieuw een indicatie zou hebben. Ik heb zeven uur zorg. Dat is ook een indicatie van de gemeente. Dat heb ik zwart op wit. Wat blijkt, komt mijn hulp van de week... ben ik al twee uur gekort op de woensdag. Een kwartier, zou u zeggen, dat is niet veel... Maar op de vrijdag anderhalf uur. En dat is wel veel voor mij. Ja. Maar um, uh, goed, want ja, de, de, het probleem is natuurlijk dat iedereen vertaalt dit ook onmiddellijk naar zijn eigen situatie. En dat begrijp ik ook. Maar wat vindt u in het algemeen? Gaan die bezuinigingen op de thuiszorg te ver wat u betreft? Uh, of ze te ver gaan, dat kan ik niet goed beoordelen. Ik... ik... Ik kan alleen beoordelen wat ik zelf aan zorg heb. En dat is allemaal ook maar net aan. Ja. Maar het schandalige vind ik dat die meneer zegt zo trots te zijn... Maar ik heb van niemand bericht gekregen dat ik gekort word. Nee. Dat ja, heb goed. ik van mijn hulp moeten horen. Die ja. moet dat dan aan mij doorgeven. Ja. Ik, ik vrees dat dit nog een oude maatregel is. Want dat akkoord is natuurlijk nog maar net. Dus dat kan natuurlijk nog niet al, uh, laten we zeggen, vandaag in werking zijn. Maar... Nee, maar dan moet mijn uh, wethouder Florijners Rotterdam niet in de krant, op de radio, overal zitten te ja. beweren. En dat heb ik ook zwart op wit. Dat ik tussen ja. nu, ja. eind ja. april ja. en eind april voor, volgend jaar een nieuwe indicatie krijgen. Ja. Ik heb een indicatie voor onbeperkte ja. tijd. Uh, ik ga dat gewoon voorleggen aan meneer Feyhoff. We geven u uh, adres en zo even door. Dan kan hij dat zelf uitzoeken. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met uh, mevrouw Koevermans. Ik werk in de thuiszorg uh, als ZZP'er, in de Terminale Thuiszorg. Ik kom uh, 24 uur zorg. Ik kom regelmatig tegen dat er uh, cliënten zijn die er twee... Huishoudelijke hulp op nahouden. Eén van de gemeente en één particulier. Mm -hmm. En uh, soms, uh, en ik heb regelmatig ook meegemaakt dat ze soms niet weten wat de, uh, de thuiszorg,medewerkster voor werk zou moeten doen. Want de laatste keer heb ik zelfs iemand meegemaakt die had vier uur per week particuliere zorg. En het huis was schoon. En de, de, de medewerker van de thuiszorg die kwam en die had, ja die had gewoon niets te doen. U en dat da, maak u, u ik regelmatig. Da, da, da, mee. Maar daar is dus ook nog. Een hele hoop winst te halen, kennelijk, als dit vaker gebeurt. Ja, ja. ja natuurlijk. Want ik ben als enige eh, die dit dan ook meemaakt. Maar er zijn. Uh, ZZP'ers in de zorg die dit ook tegenkomen. Ja. Ik ben toch, uh, ik denk niet dat ik de enige ben die dit ziet. Nee, nee. En ik denk wel dat de mensen het nodig hebben, maar als ze het zelf kunnen betalen, vind ik dat uh, vind, ik wel, vind ik het niet terecht dat ze dan de gemeente daarvoor uh, uh, inschakelen. Nee. Wel voor de zorg, natuurlijk, maar niet voor huishoudelijke zorg. Dat... Dank, dank u wel, Stappen.nl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja. ja. Ik ben in huis in. Goedemiddag. Je spreekt met Silo maar in de Ik denk dat de hele gedachte van de thuiszorg, zoals het nu gevoerd wordt, eigenlijk een beetje, uh, ja, dat, dat, dat geeft me een onaangenaam gevoel. We moeten vaststellen dat er natuurlijk Nederland vergrijst. We moeten vaststellen dat iemand die veel geld heeft ook gewoon zijn eigen hulp kan betalen. Maar het wordt over de rug van de, van de uh, uh, werknemers in de zorg wordt dat uitgesmeerd. Dus het wordt tot achter de comma wordt gekeken hoe. Hoe lang iemand mag, mag, mag werken bij een, bij, bij een cliënt, mm -hmm. uh, he, tot echt toe achter de komma. Uh, daar is natuurlijk ook wel win winst te halen, maar je kan niet zeggen van joh, daar moeten 100.000 mensen uit en dan tevreden zijn met dat, dan, dat er maar 50.000 uitgaan. Nee. Eerst, eerst, uh, eerst maak je de mensen extra bang en dan moet je opgetoken zijn als de 50.000. Dus u vindt, er geen... wel degelijk, u vindt wel degelijk dat die bezuinigingen te ver gaan? Ja, vind ik zeker. Kijk, we moeten niet vergeten, vroeger gingen mensen op 70 jaar geleverd naar een bejaardenhuis. Dat is, dat, dat kan niet meer, want we moeten tegenwoordig tot op 67 werken. Hè? En en wat er nu in een bejaardenhuis of een zorgcentrum, dat dat is, nou dan ben je er wel erg slecht van toe. Ja. Voor de rest moeten we dat thuis, thuis opvangen. Dan kan je zeggen, ja, luister, dat moet gedaan worden door mensen. Nou, die mensen die dat werk gedaan hebben, uh, werden min of meer verplicht om ZZP'er te worden. Hè? Dus eigenlijk alle risico bij. Bij die mensen die, laten we zeggen, niet allemaal hoog, hoog zijn opgeleid. Mm -hmm. hè, dus die mensen worden gedwongen om een zzp te doen. En eigenlijk gaat het de bezuiniging over de kost, over de rug van de van de laagste dienen ja. in de samenleving. Dat zie je dus ja. eigenlijk overal in terug. Ja, hè, ja. Dus, en dat zie je nu ook, dus we moeten niet waar niet, niet blij zijn. Nee, laten nee. we zeggen, we vergrijzen, we hebben die mensen straks hard nodig, die we dan nu op straat gooien. Duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt bij mevrouw Ekkel. Moet u eens luisteren, mijn man is 80 en ik ben 77. Ik heb één keer in de week heb ik een werkster. En ik hou zelf mijn huis een beetje schoon. Als ik, als ik over een paar jaar het niet meer kan, dan zie ik het wel. Waar maak ik me druk om? Wij redden het samen nog. En de kinderen komen ze nu en dan. Ja. is er een keer een groot klusje, dan doen ze dat voor ons. Als je met die tweeën bent, dan ben je niet smerig en niet vuil. En dan kun je het als ouder prima nog voor elkaar maken. Dus ik vind het een heel goed akkoord. Al dat gezeur dat je maar bedelen moet om je boel schoon te maken. Misschien zijn ze voor die tijd zelf wel niet schoon geweest. Dank u wel, mevrouw Ekkel. Stap.nl, de Goedemiddag. Ja, goedemiddag hier met Bea uit Batenburg. Ik ben zelf werkzaam in de thuiszorg. En ik vind dat uh, er hulp moet blijven en dat we zomaar niet moeten gaan bezuinigen. Want uh, er wordt wel verwacht dat de mantelzorg het moet gaan doen. Maar tegenwoordig moet iedereen werken voor uh, zijn salaris en voor zijn, voor zijn uh, leven. Kortom makkelijker gezegd dan gedaan, zegt u. Het is veel makkelijker gezegd dan gedaan. En, en daarom is het ook zo moeilijk om, uh, ja... Naar welke uh, zender luistert u eigenlijk? Wel, ik snap wel, wat zegt u? Naar welke radiozender luistert u eigenlijk? Ik ruister naar Radio Gelderland. Ja, dat hoor ik, ja. Ja, zal ik hem uitzetten? Nee, op één zetten natuurlijk, Radio 1. Ja, ja, ja, ja, ja. dat moet ik eigenlijk wel doen nou, hè? <laughs> ja, dat lijkt ja, me wel. Ja, ja, nou, maar ja, maar ja, bedankt ja. voor het bellen, mevrouw. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met mevrouw Snellen. Dag. Eh... Um, ik ben het met de stelling eens dat het uh, te ver gaat om op de thuiszorg te bezuinigen. Ja, u heeft de meneer van de vakbond gehoord, die was toch wel aardig ingenomen met dit akkoord. Ja, dat klopt. Alleen um, voor zorgvragers vind ik het een boete op ziek zijn. Als ze deze zorg niet zouden ontvangen, dan wordt het uiteindelijk veel duurder. En uh, ja, er staan veel banen op de tocht, uh, de thuiszorgmedewerkers worden vaak onderbetaald. Mm -hmm. Ik ben van mening dat ze het beter ergens anders vandaan kunnen halen, want er kan wellicht uh, bezuinigd worden in de zorg, maar dan bijvoorbeeld bij de verspilling in de zorg. Ja. Uh, de topmanagers mogen voor mij wel een tandje lager. Ja. Okay. De marktwerking in de zorg. Ja. Oké okay, mevrouw, dank u wel. We hebben dat genoteerd. Uh, dank voor het bellen zeggen we weer tegen iedereen die de moeite heeft genomen om die telefoon te pakken. Uh, meneer Fij luistert mee, Patrick Vij van de CNV publieke zaak. De onderhandelaar ook uh, namens CNV over dat zorgakkoord. Uh, met het laatste punt even beginnen, want dat, die, die reactie krijgen we vaker binnen van mensen. Die zeggen ja, pak die, uh, pak die grote uh, grootverdieners maar aan in, in die zorg, de, de, de bazen. Helemaal mee eens. Het is uh, absoluut niet goed dat managers in de zorg uh, salarissen verdienen die alle perken te buiten gaan. Uh, als leidinggevende mag je best een goed salarissen hebben, maar uh, dat is in, in Nederland de laatste jaren helemaal uit de bocht uh, gevlogen. Gewone normale salarissen. Ja. En uh, meer niet. Um, toch, als ik zo een beetje plus en min... en dat bleek ook al uit uh, de aftrap... Hè, op basis van de gegevens op onze site... dan uh, ja, valt het toch wel even wat uit te leggen aan de achterban. In ieder geval de mensen die de zorg vragen. Zeker. En uh, de stelling voor mij was... ben je trots, ik zou zelf dat woord niet gebruiken... Het is eerder dat we eruit gehaald hebben wat erin zit. Dat dit een hele goede verbetering is ten opzichte van, op tafel, van wat op tafel ligt. Dat daarmee alle zorgen voor ons ook weg zijn. Helemaal niet. En wij hopen ook dat de politiek, hè, want die zijn nu aan uh, zet, uh, dat die daar waar mogelijk uh, ja, extra geld nog weten vrij te maken voor de zorg. Dan kan het een nog beter pakket worden. Maar daar gaan wij als vakbond gaan daar niet over. Ja. Wij hebben ons werk nu gedaan door heel veel banen te redden. Nou ja, daar was een meneer die zei van... ja, u, u, u, u bent misschien wel blij met een sigaar uit eigen doos. In die zin dat ze gewoon hoog ingezet hebben. Nou, er moeten er zoveel uh, tienduizenden uit. En, en nou ja, dan blijven er uiteindelijk vijftigduizenden over. Je kunt ook zeggen, van ja, het is, uh, u, had, u had nog veel harder uh, uw uh, hak in het zand moeten zetten... zoals Alphacabo heeft gedaan. Ja, Onze inschatting was uh, dat er dan niks was bereikt. Dus dan had je met lege handen gestaan. Ja. En dat er dan niet uh, in het, het overleg uh, met de Tweede en Eerste Kamer... verbeteringen zouden zijn gekomen, natuurlijk. Maar die verbetering kun je nu gaan uh, maken op een pakket... wat al een stuk beter is dan wat er lag. Dus dat werk hebben we voor de politiek uh, gedaan... En daar zijn we als vakbond ook voor. Hè? We hebben een eigen taak voor uh, werkgelegenheid. Dat is zo, ja, zeker. Um, goed, eigenlijk is het dus ook zo dat u zegt van nou we gaan nu eens kijken wat de politiek ermee gaat doen. En uh, u zei daar straks uh, geloof ik wel als een bok op de havenkist blijven erop zitten. Zeker dat als er nieuwe bezuinigingen aankomen dat dit wel in stand blijft wat we nu hebben afgesproken. Natuurlijk, hè? we hebben niet, wekenlang van niks met de minister en staatssecretaris gepraat. En wij gaan ervan uit dat ze hun woord uh, houden. Patrick Vij, onderhandelaar voor CNV Publieke Zaak. Hartelijk dank voor uw bijdrage aan Stand.nl. Ik kijk nog even naar de site. 1041 mensen hebben gestemd daar. Um, 78% eens met de stelling. 22% oneens. De bezuinigingen op de thuiszorg gaan te ver. Dat is die stelling. Je kunt de hele middag blijven reageren op die stelling via www.stand.nl. Houd de radio aan. Zometeen na twee Thijs en Elsbeth. In Dit is de Dag. Ik wens u een prettige donderdag verder. Goedemiddag.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 Nu de eerste 100 films voor 0 euro bij alles in 1 van Access for All. Uiteraard met gratis installatie. Ga voor de voorwaarden naar accessforall.nl en bestel direct. Waarom deelt het Medisch Stuchtcollege zulke lage straffen uit aan artsen? Zelfs als na medische fouten een patiënt overlijdt. De reconstructie van drie medische missers in Brandpunt Reporter. Vanavond om kwart over negen bij de KRO op Nederland 2.